Vijf uur. Het NOS-journaal. Eewoud de Jong. Goedemiddag. Minder straling uit reactor Fukushima. Protesten in Jemen gaan door. en proef met kunstmatige mosselbanken in de Wallenzee. Het weer, het is zomers, vanavond koelt het maar langzaam af. Uiteindelijk wordt het vannacht zo'n 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, maar smiddags ontstaan er stapelwolken... die in het zuidwesten uitgroeien tot een onweersbui. Namorgen wordt het geleidelijk iets minder warm, tot een graad of 22... en zijn er zonnige perioden afgewisseld met een enkele regen- of onweersbui. In de reactor 1 van de kerncentrale in Fukushima daalt de straling. Sinds afgelopen donderdag zijn in die reactor in ploegendiensten werknemers bezig om filters te installeren. Die filters moeten de radioactieve deeltjes uit de lucht halen. Aan de telefoon Frodo Klaassen, kernenergiedeskundige van het nucleair instituut NRG in Petten. Uh, meneer Klaassen, die filters die ze plaatsen, die lijken dus succes te hebben. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, Wat, wat die filters precies doen is uh, dat ze de lucht... Die wordt rondgecirculeerd, geventileerd. Ja. En die halen dan de radioactieve deeltjes die erin zitten. Met name jodium, radioactief jodium. Halen die eruit. En dan zie je dus dat het stralingsniveau uh, van de lucht daalt. Ja, en uh, die, die filters die, die plaatsen ze dan in ploegendiensten. Mogen niet langer dan tien minuten daar zijn of zo? Hoe, hoe werkt dat precies? Ja, nou de filters zijn al geplaatst de afgelopen dagen. Het waren in totaal zes. Mm -hmm. En vervolgens, uh, wat er dan gebeurt, en dan ventileren ze zeg maar de lucht. En uh, de verwachting was dat ze ongeveer iets langer dan een dag nodig hadden, 30 uur, om dus de hoeveelheid uh, radioactiviteit in de lucht terug te brengen met uh, ongeveer 100 keer. Ja, ja. en uh, is het, dan is het nog steeds wel gevaarlijk daar? Nou ja, het is nog steeds wel, uh, er zit nog steeds veel radioactiviteit in de lucht. Straks moeten ze naar binnen om reparaties uit te voeren. Dan ja. zul je ook wel weer een pufje radioactiviteit naar buiten zien komen. Dat, ik verwacht dat dat morgen gaat gebeuren. Dan zul je kortstondig zien dat, uh, kortstondig dat uh, de radioactiviteit weer toeneemt. Maar dat is ook maar een klein beetje dan. Oké, okay, dat is omdat er dan ergens een deur open gaat uh, in een ruimte waar wel meer radioactiviteit is. Ja, precies. Die ruimte die ze dus behoorlijk geventileerd hebben. Maar er is nog steeds wel het nodige jodium aanwezig. Ja, ja. Uh, u zei het al, ze gaan uh, reparaties uitvoeren. Wat, wat precies gaan ze, uh, gaan ze doen? Nou, twee belangrijke dingen. Uh, allereerst willen ze een aantal meters installeren om goed te zien hoe hoog het niveau van het water, het, het koelwater wat ze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 Voor de kust van Schiermonnenkoog zijn als proef zes mosselbanken aangelegd. De mosselbanken zijn belangrijk voor de voedselketen... omdat ze kleine visjes aantrekken. Onderzoeks onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen bekijken... of daardoor ook grote diersoorten als de haai, de rog en de bruinvis... in de Waddenzee kunnen terugkeren afgelopen jaren zijn in de Waddenzee duizenden hectare mosselbanken verdwenen. Over vijf jaar wordt bekeken of de kunstmatige mosselbanken voor schien schienmonagoog effect hebben. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Eind deze maand gaan zo'n duizend stukken onder de hamer van de Vlaamse schrijver en kunstschilder Hugo Claus. Ze worden aangeboden door de Nederlandse verzamelaar Hemming. Ja, meneer Hemming, had u ruimtegebrek of is het geldgebrek? Ik heb Klaus verzameld sinds 49 jaar. Ik heb het geluk gehad om hem persoonlijk te leren kennen aan het eind van de jaren 60. En ik heb al zijn werk verzameld. En ik zie het eigenlijk als het einde van een tijdperk. Dus ik blijf Hugo Klaus volgen als lezer. Ik blijf ook zijn leesboeken houden. Maar uh, alle zeggen, exclusieve edities die heel veel ruimte innemen, die gaan dus weg. En wat is het topstuk van de collectie? Nou, Het topstuk dat is eigenlijk het handschrift van de Genesis... De Genesis is een boek wat Hugo Claus samen met de nu 90 jaar wordende kunstschilder Roger Raveel gemaakt heeft. Dat zijn 33 lito's en 32 gedichten. En daar is een handschrift van. En de gemeente, of de stad Brugge, denkt het handschrift in bezit te hebben. Maar dat is een net handschrift. En ik heb destijds het geluk gehad om Hugo Claus, het werkhandschrift te kopen... U heeft dat is het... eigenlijk het topstuk. Ja, u heeft dat van Hugo Klaus gekocht. Ja. Is, het, is het dan niet moeilijk om er uh, afstand van te doen? Nee, want ik heb daar, uh, uh, het is niet om dramatisch te zijn, maar bijna 50 jaar uh, mee geleefd. Dus ik heb het wel in mijn hoofd zitten. Ja. Dus dan is het nu tijd voor iemand anders om er lange tijd mee te leven. Ja, en het is te groot uh, als collectie om het aan een collectioneur uh, over te doen. En het is te groot om aan een instelling uh, t, uh, over te doen. Ja. En een Hugo Claus museum, dat zal er nooit komen. Zeker niet in deze tijd van bezuinigingen. Ja. Is u enig idee wat het opbrengt? Geen idee. En mag ik u eerlijk zeggen dat het me dat totaal niet interesseert. Het gaat ja, alleen om dat het hoor. verkocht wordt. Omdat ja. ik namelijk dat weer kan stoppen in mijn uh, uh, verzamelgebied uh, kunstenaarsboeken. De eerste Veilingdag is bij Adams in Amsterdam. Die is op 28 mei. Op viaducten over de A1 hebben zich veel supporters van FC Twente verzameld. De Enschedeze club speelt morgenavond in de Kuip de bekerfinale tegen Ajax. En supporters staan op verschillende locaties opgesteld... Bij het viaduct ter hoogte van Holten staat de Radio Oost-verslaggever Tom van het Einde. Uh, Tom, goedemiddag. Goedemiddag. Is uh, de FC Twente-bus al uh, voorbijgekomen? Nou, net een minuut geleden is de FC Twente-bus hier onder het viaduct doorgereden... uitgejuist door honderden supporters uh, uit Holten en Markelo die op het viaduct stonden. Een paar viaducten terug bij Enter stonden er zelfs vijf of 600, niet alleen op het viaduct, maar ook in de middenberm en in de berm van de snelweg. Zo, nou dan moeten ze wel winnen morgen, zou je zeggen. Hè? Hoe, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is ontzettend gemoedelijk. Het gaat om de KVB-bekerfinale morgen. Maar nu al laat te zien dat ze achter hun club staan... en dat ze vanuit gaan dat, dat ze morgen winnen in Rotterdam. Ja, en de sfeer is gewoon gemoedelijk opgetogen, eh, positief. Het kan eigenlijk niet misgaan. Ja, supporters mogen alleen vanaf de viaducten zwaaien, zegt de politie. Ze mogen niet in de berm staan. En haalden uh, die supporters zich daar een beetje aan? Ja, op de meeste plekken gaat dat goed. Uh, wat ik net zei, alleen in Ente gaat het even wat minder goed. Daar zijn uh, supporters, ze stonden er ook ontzettend veel... Er zijn een aantal supporters toch de snelweg overgestoken... en in de binnenberm gaan staan, gestoord met vlaggen en in, in de Twente shirtjes. Uh, maar niet alleen in de binnenberm, ook in de berm. Daar mochten ze eigenlijk ook niet staan. Uh, ze zijn er toch aan staan. Het gaat niet om honderden mensen, maar toch tientallen. En uh, daarom had de politie daar toch wel een behoorlijke dobber aan. Maar hier in Holten, Markelo, waar ik sta, is het allemaal redelijk uh, goed verlopen. Ja, is de, heeft de politie nog opgetreden? Ja, in Enter uh, hebben ze geprobeerd iedereen toch een beetje te te houden. Maar als zoveel mensen toch de snelweg oversteken... Uh, hebben ze gedacht, dan kunnen we dat toch maar beter laten gebeuren. Uh, dus hebben ze het maar uh, oogluikend toegestaan, gedoopt, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar al die mensen zijn als het goed is nu weer aan de goede kant van de snelweg. en De Spelersbus is dus onderweg naar het, uh, naar het westen. En nu is al voorbij Holten en Malkula. Oké, okay, dan nu terug naar huis en dan morgen naar Amsterdam? Absoluut. Of sorry, ja, Rotterdam, naar hè? Rotterdam. Bij ja, Rotterdam, absoluut. Oké, okay, veel plezier daarbij. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Radio Oost-verslaggever Tom van het Einde. Op Paleis het Loo in Apeldoorn heeft koningin Beatrix een tentoonstelling geopend over Maxima. Er zijn foto's en films te zien over de tien jaar dat Maxima in Nederland is. Van haar verloving en huwelijk tot vieringen van Koninginnedag en staatsbezoeken. En er zijn ook twintig kledingstukken te zien die Maxima speciaal beschikbaar heeft gesteld. Waaronder haar trouwjurk. De prinses was zelf ook bij de opening in Apeldoorn. Prins Willem-Alexander was verhinderd omdat hij in Groenland is. Op van het nieuws. Er komt minder straling uit de reactor in Fukushima. De protesten in Jemen gaan door. Vandaag vielen er zes gewonden. En op de A1, u hoorde het net staan, ruim duizend supporters van FC Twente op viaducten. Eh, ze zwaaien de voetballers uit die richting de Rotterdamse Kuip gaan voor de bekerfinale van morgenavond. En dit was het NOS Journaal. Zometeen gaat de NOS verder met Langste Lijn.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 terecht om een tegenprestatie te eisen voor een uitkering of is het pure dwangarbeid? Daarover discussiëren we vanavond live in rondom om 10 bij de NCRV op Nederland 2. 10 over 5 NOS langs de lijn met het uh, Sportforum met Ton Boot, Maarten Wijfels van het Algemeen Dagblad en Riemer van der Velde, oud voorzitter van uh, Heren Veen, daar wilde ik even uh, een vraag aan voorleggen. Uh, Foppen de Haan gaat weg vanuit Zuid-Afrika. Ja. Wat, wat gaat hij doen bij Heren Veen? Nou, dat weet ik niet. Hij heeft gezegd van: Ik zou graag iets voor Heer Veen willen doen. Nou, en dat onderstreep ik van harte, want Foppen is een, is een vakman. En Foppen is ook, ook slimmer geworden door de jaren heen, want ervaring is een belangrijk goed in voetballen. En dat heeft hij. Nou, hij een, had een fantastische basis met zijn opleiding en alles wat hij gedaan heeft. En hij heeft dus langzaam het Gochme bijgekregen. Dus Foppa is, is een slimme trainer geworden, en ook een goede coach. Hij staat in Zuid-Afrika met een elftal, ik ben er geweest... die op de tiende plaats, twaalfde plaats, qua begroting moet staan... staat hij bovenaan. En in het begin toen dacht iedereen, dit is niet mogelijk. Hij wint een paar wedstrijden, gelukkig. Maar dan heeft hij bijna allemaal op rij de top verslagen. Ja. Nou, en het ligt nu drie punten voor. Heeft vandaag, op dit moment denk ik bijna... heeft hij de moeilijke wedstrijd tegen, tegen Krol of... ja, tegen... Uh, Ruud Krol. Ruud Krol. De die Chiefs. Nou, en dat, uh, als hij die wint, dan, dan is hij vrijwel klaar. Als hij die verliest, dan wordt het nog heel moeilijk. Ja. Maar goed, de, de, de vraag was... Uh, ja. want ik heb wel begrepen dat er bij Heerenveen... wel een soort van mal is waar hij in zou kunnen passen. Hè? Want zie die eerste keer in januari, geloof ik. Hebben jullie ook al een gesprek? Ja, Voppa we... heeft een, een, een, een verhaal op, op poten gezet. Uh, ik was daar en ik had de boodschap meegekregen... om uh, tegen Voppa te zeggen... leg nog eens uit, hoe zie je jouw positie? Nou, dat, dat uh, hebben we op Pier gezet en dat is bij de club terechtgekomen. En daar is tot op heden nog niet zoveel mee gedaan, moet ik je zeggen. Dus dat ik zou graag willen, maar het is aan de directie om daar wat mee te doen. Dat men toch uh, Fopper weer bij die club betrekt. Maar goed, ik begrijp ook dat er andere mensen zijn. En er is op het natuurlijk een, uh, een technische leiding. Dus een nieuwe technisch directeur. En ik snap best dat dat uh, even wat moeilijk is. En de afstand is groot. Dus het communiceren moet op dit moment per telefoon. Dat is nog niet op gang gekomen. Maar ik hoop van harte dat ze Fopper erbij betrekken. We krijgen toch niet een soort van kruif-situatie nee, uh, die nee, ontstaat. Zonder nee, iemand nee, die nee, buitenaf. Absoluut niet. Het is ook niet de bedoeling dat Fopper dat doet. En ik zal hem daar ook niet, dan niet bij steunen. Ik zal hem wel steunen om te hopen dat hij wat voor Hereveen heen gaat doen. Want dat zou ik fantastisch vinden. We hebben echt een, een club die ervaring op dat niveau best kan gebruiken. Dus, ja. dus kort samengevat: de situatie is zo dat er nog geen contact is. Omdat hij nu eenmaal in Zuid-Afrika nou nog even kampioen wil worden. En als hij in Nederland is, gaat ja, het nou, gesprek op gang maar, komen. En er wordt er gekeken hoe Foppen kan worden ingepast. Nee, maar ik ben daar niet de woordvoerder in. Ik weet alleen wat ik daarvan meekrijg. Uh, kijk, Foppen is uh, wel graag wat doen. Uh, er is een, uh, een trainer, er is een directeur, Johan Ansma, uh, Ron Jans is daar. En er is een hoofdjeugdopleiding. En dat zijn allemaal mensen die daar in overleg met elkaar uh, proberen voetbal te verbeteren. En ik denk dat Foppe daar een toegevoegde waarde kan zijn. Alleen, je moet natuurlijk wel oppassen... dat je niet bij elkaar op de schoot gaat zitten. Nou, uh, ik denk dat daar wat huiverig wordt. Dus de structuur zal misschien enigszins aangepakt ja, worden? Ja, maar ik, je, is nooit de man om iemand uh, voor de wielen te rijden. Dus die, die, uh, die, die kun je uitstekend als externe adviseur ja. bij deze club... met zijn vakkennis, kun je hem uitstekend gebruiken. Tom, maar u zegt, ik steun hem daarmee. Maar heeft die steun invloed bij Herenveen? Ik, nou, weet, u, ik dit, weet helemaal niet uw positie meer daarmee. Nou, ervan. heel duidelijk. Ik ben uh, eerder voorzitter geworden. Dat betekent bruiloft, partijtjes en begrafenissen. Nou, dat is heel helder. Daarnaast ben ik, ben ik supporter. En uh, uh, ik juich niet zo hard, zoals Freek de jongen. Maar ik ben wel supporter van die club. Ik mag uh, uh, heel graag onderweg zijn. En uh, dan golf ik wat. Daarom uh, uh, heb ik ook uh, vandaag een vervelende dag met Steven Ballesteros. Want dat vond ik eerlijk, daar vond ik zo fantastische golven. Dat was een afgelopen aanvaller puur zang reclame voor die sport nou uh, terug naar, uh, waar was ik gebleven? Help mij waarover over. De taken bij, uh, bij Heerenveen. Ja, ja, ja. U nou, wilde oh, ja, gaan zeggen, taken. waarschijnlijk dat u ja, dat, vaak dat, reist en naar Portugal reisje, gaat. Schoutingsreisje ja. maken, all over the world voor de club. Dat vind ik heel mooi werk. Het levert wel nou, op, en, en, en die reisjes dan, dan mag ik, als ik dat wil, dan roep ik een keer tegen de voorzitter. Wat ik van een en ander vind. Ja, en dan, ja, dat roep ik ook wel eens tegen mijn hond. Ja, maar die dat is nou juist onze punt. Wat doen ze ermee, Tom? Nou, dat dat, dat, is, ja, dat goed precies, ja. Ja. Nou ja, dat is heel helder. Uh, uh, uh, ik mag wat zeggen en, en, en moet afwachten wat ermee gebeurt. Dat ja. is duidelijk. En, want bijvoorbeeld bij München, herinner ik me nu... daar heb je ook een erevoorzitter, Frans Bekkerbouwer. Die heeft natuurlijk zeer grote invloed uh, op die uh, club. Ja, misschien. En uh, ik vind misschien... het zonde dat u geen invloed hebt. Want uh, ja, in uw ik, periode is ik, het hele leven. Ik vind het tekort door de bocht door te zeggen dat ik geen invloed heb. Hm. Maar, maar ik, ik draag geen voor, voor verantwoording voor wat er gebeurt. Uh, want. Ik heb inderdaad voor commissaris gezeten... en daar kon ik mijn ei niet kwijt. En, en ik vond dat we daar ook niet eensgezind met elkaar bezig waren. En, en als je er op een gegeven moment geen aardigheid meer aan hebt... moet je stappen. Nou, er is dat twee keer toe een directie geweest. Die zijn uh, onderuit gegaan. En nu is er een nieuwe directie uh, met een nieuwe voorzitter. En daar mag ik uh, af en toe wat tegen zeggen. En uh, ja, uh, ik moet even wachten. Het is nieuw. De, de nieuwe voorzitter is daar een jaar. En ik ben benieuwd... of ik ik daar ook mee door kan gaan. Of het ook bij me past. Hè? En of het bij hun past. Maar, op dit waar, moment die, die... is dat nog wat, wat mij betreft ook een, een klein beetje twijfelachtig. Dus, maar van waar vinden die gesprekken dan plaats? Vinden die gesprekken dan plaats op het stadion of bij u thuis met een nee, fles op nee, nee, op het stadion. Ik kom uh, gewoon ik meld meestal, gaat het van mij uit. Dan is mij iets opgevallen binnen de club en dan, uh, dan bel ik de voorzitter op en dan zeg heb je een uurtje tijd voor mij. Ik wil graag uh, mijn mening even kwijt. En, en dat is het ook. Uh. Nou en met Johan Hansma, de technische directeur heb ik wat meer contact daar, daar. bel ik af en toe mee. Ik ben net tien dagen in Zweden geweest. Ik ben met hem vorige week naar Duitsland geweest. Zit in België en dan zit ik eens in de Balkan. En, nou, dat is allemaal heel bijzonder leuk. Uh, daar ben ik niet meer dan de aangever en ja, ik hoop uh, Johan uh, is verantwoordelijk en en luistert wel naar mij. Maar ik moet afwachten. Die is ook net een jaar bezig, dus afwachten. RKC promoveert naar de Eredivisie. Gisteravond de ploeg van trainer Ruud Brood met 2-1 van Fortuna. Een makkelijke overwinning was het trouwens niet. Ruud Brood. Nou, de kansen die we kregen, daar gingen we wel slordig mee om. Maar we hebben, ja, je hebt wel een droomscenario door voor te komen. En op het eind werd het wat onrustiger. Ik denk, ja, ze scoren het goal met nog 8 minuten. Ik denk, ja, we moeten niet achteruit lopen. Of denk ik dat we er al zijn. Maar met al. Uh...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 Ik zeg al, iedereen heeft het verdiend bij ons en daar ben ik heel erg uh, blij om. Ruud Broods, trainer van RKC, Maarten Wijvels van het AD. Bizar hè? Twee keer, uh, twee keer promoveren en een keer ja. degraderen in drie jaar. Ja, zeker. Maar RKC is wel, um, wel een voorbeeld. Ik sprak ook <kwijls> met uh, een uh, verslaggever die dat voor onze krant heeft gevolgd dat jaar. En uh, die, die zei dat het, uh, het, is een, het is een selectie. Er zit maar één, um, of het, het elfen loopt, maar één buitenlandse speler in. De rest is allemaal Nederlandse jongens. Ze zijn uh, echt helemaal opnieuw begonnen. En um, Ruud Brood komt met Ruud Gullit mee naar, um, naar Grozny. En die heeft bewust gezegd van, joh, ik, ik ga dat niet doen. Want ik denk dat we nu bij RKC op ons niveau... dat ik in staan ben om, die, om, die, om, om zo'n groep naar, nou ja, naar de grenzen van prestatievermogen te brengen. Wat eigenlijk mm -hmm. de, de taak is van de trainer. En ja, ze hebben dat echt uh, leuk voor elkaar. Ja, die rol is echt uh, daadwerkelijk aanwezig voor Brood. Daar denk je. Ja, dat ja. betekent dat hij weer opstanding. Ja. Zeker, want hij, ze stonden op een gegeven moment 12, 13 punten achter. Ja, en ja. Ja. als je dan toch vasthoudt aan je, aan, nou ja, aan je visie en, en toch ja, probeert om, om, om te blijven doen wat je altijd deed, dan heeft dat toch geloond. En natuurlijk is Zwolle ingestort, maar je moet het wel zelf doen. En dat, uh, dat hebben ze gedaan. Herken jij dat ook, Tom? Uh, uh, dat, dat de coach zoveel invloed heeft op... Uh, zoals Ruud Brood en nou, RKC. Wat ik weet is dat de coach meestal negatieve invloed heeft. He, dus als je verliest, dat ligt er vaak aan de coach. En mijn ervaring is gewoon in het begin van het seizoen... veel doen en het denken goed bevorderen. En dan gaan ze... Maar die spelers doen het toch wel. He, de coaches zeggen, ik doe het. Of mijn tactiek. Want dat hebben ze ook bedacht. Ja, dat is voor mij uh, uh, te opzichtig. Ik vraag me wel met RKC af. Waalwijk... Rozenaal blijft. En als je Zwolle gaat, had er beter spreiding van het voetbal geweest, denk ik. Of is dat niet zo? Ja, want het concentreert zich nu heel erg in Brabant. Ja. Van de Velden? Ja, dat, dat is een probleem voor Brabant, want dat hebben ze al veel langer. Hè. Dat, dat, dat zou maar is het, probleem, maar gedachte, is het een probleem? Maar uit, uit de sportieve gedachte uh, moet je toch zeggen... dat, uh, dat RKC een fantastische ja. prestatie heeft geleverd. Absoluut. Ik moet ook zeggen, de RKC die raakt natuurlijk nu wat, wat mensen kwijt. En er lopen ook wel wat jongens bij RKC, die hebben wat eredivisieervaring. Hè. Ja. Het, is, het is niet een club die zomaar bij elkaar gezocht is in de eerste divisie. Het niveau van, van Zwolle was in zijn totaliteit lager... Dan het niveau van, van RKC, het aantal spelers. En daarom was het in van Zwolle in in de eerste helft van het jaar ook zo verrassend knap... Dat ze, dat ze zo ver voor stonden. En Zwolle heeft een beetje de pech gehad van de, van de breedte van de selectie. En op het moment dat het even fout ging... waren ze ook een paar keer heel ongelukkig. En op het laatste moment toen uh, zijn rode en gele katen... schering en inslag geworden. Hè? Maar de laatste weken uh, was het uh, ongelooflijk wat hun tegen zat. Ik, ik, ik heb een er paar even, wedstrijden gezien daar. Ik daarin. wil er even op doorgaan, want ze verloren na de winterstop... maar liefst 25 punten. Dit zijn Arne Slot daar gisteravond over. Ja, dat is veel.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 Nou, daar hebben we niet voldoende op kunnen vangen. Desondanks zijn we bijna elke wedstrijd op die tegen Sena de betere geweest. En dan hebben we de vele kansen die we gecreëerd hebben in al die wedstrijden niet kunnen winnen. En dan staan we aan het eind van de rit met te weinig punten. Ja, dat is dus de verklaring van Arne Slot. Dat is een beetje wat Riemer van der Velde ook Ja, Ja, dat was ook wat hij over Rijnen zei. Dan halen ze Rijnen, dan beuren ze een tonnetje voor. En dan gaat Rijnen naar AZ, heeft daar niet gevoetbald. En ze waren die Rijners zo fantastisch nodig. En toen werd dat eind van de rit, wordt nog zwaar beschadigd. Nou ja, dan loopt het al leeg. Heel jammer. Maar ik herinner me wel dat die coach drie wedstrijden geleden nog zei... er is niks aan de hand. Ja, overdreven gezegd, wij, wij gaan er wel door. Ja. He, dus, want ik hoor net die analyse, die is geheel anders... dan dat die drie weken geleden zei. Ja, maar dit was de analyse van een speler. Van, oh. dat is toch anders. Ja. Uh, uh, dit was Slotje. Okay. En, en dit was niet de analyse van, uh, van, uh, van en, de trainer. En dan wou ik nog één vraag. Er waren schorsingen. Ja. En als er zoveel schorsingen zijn, zit er dan iets verkeerd met het team? Want je laat je toch niet schorsen, zou ik maar zeggen? Nee, maar ja, het, is, het was vechten uh, tegen de BKU bij wijze van spreken. Maar ze hadden het verschrikkelijk moeilijk. En toen hebben ze inderdaad een paar keer geprobeerd het toch te realiseren... met als gevolg iets over de schreef. Hm. En dat heeft nogal wat rode klaar opgeleverd. De keeper, Portuguin, noem maar op. Hè? Ja, de RBC zat in de financiële uh, problemen. We hebben Jeffrey Koysla eerder deze week ook in de uitzending gehad. En toen uh, had ik een klein beetje de indruk... dat het voortbestaan zelfs van RBC een beetje op het spel stond. Uh, maar ze hebben het toch gered. De directeur Jeffrey Koos is nu na de wedstrijd. Ja, het is uh, een, uh, een, een, een lang seizoen. En, uh, en uiteindelijk gelukkig nu op het laatste op het laatste... Uh, toch weer boven de streep. Dus uh, daar zijn we uh, gelukkig mee. Ja, ja, de voorbije weken, maanden zijn, uh, zijn voor ons uh, ja, sowieso superspannend geweest. En de laatste dagen is het dan naar een hoogtepunt geko gekomen. En uh, gelukkig hebben we het uiteindelijk nog kunnen redden. Ja, RBC blijft dus in het uh, betaald voetbal. Almere City degradeert... <coughs> Zijn we hier aan tafel blij dat RBC blijft? Dat is nog niet zeker. Hè? Want, want ja. de, de gemeente heeft, uh, ja. heeft wat dat gaat, de sleutel in de hand. Ik heb begrepen dat er nog een, een, een bedragje moet komen. En als de gemeente voet bij stuk blijft houden. dan denk ik dat uh, Almere volgend jaar in de eerste divisie zit. Ja, je kan je afvragen, en ik zie het van afstand alleen... maar wat de levensvatbaarheid is van uh, RBC in Roosendaal. Hè, ze hebben één, want dat zou ik me ook af te vragen. Blij, en we zijn niet gedegradeerd. Maar die 1,3 miljoen schuld blijft gewoon bestaan natuurlijk. Hè, en hoe willen ze die aanvullen? Het is, het is denk ik wel zo in Brabant. Ja, er zijn natuurlijk wel... Er blijven nog steeds heel veel clubs daar. En RKC en Willem II, de jeugdopleidingen, die zijn al samen. Nou ja, het, het was van de week ook een bericht. Ik, ik weet niet in hoeverre het echt uh, zo is. Maar dat er ook nu in supporterskringen... en toch wordt gezegd van ja, Willem II... misschien moeten we toch maar overwegen... om, uh, om met RKC nog meer uh, te gaan samenwerken dan, dan, dan we nu al doen. Dus, Fusieren bedoel je? Uh, ja, het zou best kunnen dat dat er toch eens uh, van komt. Je weet dat er met Roda en Fortuna dat is gebeurd. Hè? Nou, en ja. niets... Nee, ik nee, bedoel, maar nee, niks. Ja, nee. Nee. Dus men heeft maar... een versie <coughs> tegen fuseren. Dat heb ik al lang ja, gemerkt. Maar... Ja. En Een Vee met Kambuur is dat iets, uh, Riemen? Nou, dat, dat hebben we vroeger wel eens over gesproken. Hè. En er, er lopen natuurlijk in, in, in Friesland uh, bij Kambuur 200 mensen en, en bij ons 100, denk ik, die dat absoluut niet zou willen. En, en, nou, er zijn diverse discussies aan de gang ja. geweest. en ja. nou, Die zijn toch ergens allemaal mislukt op een of andere manier. Ja. Maar het lag in grote lijnen niet aan het publiek, maar het lag ook aan, aan overheden, burgemeesters ja. en clubbestuurders. Het is er niet van gekomen. Er is wel gesproken. Uh, heel kort, uh, zonder dat we daar een enorme lange discussie van maken. Er is een mailtje binnengekomen bij NOS.nl ten aanzien van de bekerfinale van morgen. Dat gezeur over die beelden en over Enzovoort, enzovoort. Stel gewoon buitenlandse arbitrage aan. Dan zijn we van het gezeur af. De vraag is of dat zo is. Korte reactie, Maarten. Je bedoelt... Gewoon maar... buitenlanders laten fluiten. Die Zoals Vink nu uh, in, Bulgarije. in Bulgarije Ja, Bulgarije een topper fluit bijvoorbeeld. Ja, ik weet het niet, want, want dan, dan disqualificeer je eigenlijk toch ook je eigen scheidsrechters. En zo'n Kevin Blom die morgen die finale fluit, nou, ik, ik, volgens mij staat hij er niet slecht op in Nederland, dus... Laat die man die finale iemand van de finale Velde? Ja, ik vind, vind dat... Uh, zou dat jammer vinden. We hebben ook van die verdwaalde Belgen hier wel gezien. Ja. En daar werd ik ook niet gelukkig van. Dus uh, we hebben één probleem. Als je, we hebben het weer over, over die wedstrijden in Portugal. Als je gezien hebt wat daar kan en mag. Hè, en, en dan blijft het toch voetbal. En, en we hebben hier te veel scheidsrechters in het voetbal rondlopen. En uh, je moet zware en gemeen overtredingen. Die moet je zien. En als je die niet ziet, ben je geen goede scheidsrechter. Maar... Uh, kleinigheden, uh, alle kleinigheden worden hier bijna bestraft. En als het iets meer is een kleinigheid, dan komt er nog een gele kaart bij. En dat, dat vind ik jammer. Buitenlandse scheidsrechters zijn de oplossing, uh, Tom? Nou, niet? volgens mij niet. Het ligt helemaal niet aan de scheidsrechters. Kijk, als je verliest of wint, ligt het altijd bijna altijd aan jezelf. He, dus je moet er niet over praten. Bovendien heb je twee coaches. Frank de Boer praat nooit over scheidsrechters. En Preudom een keertje. Tegen AZ. En die is op zijn nummer gezet door het bestuur. He, dus ik ben, denk dat zowel bij Ajax als uh, uh, bij Trent en Nix kan. Gebeuren. Misschien het publiek. Maar goed, daar heb je weinig mee te maken. Ja. Overigens is uh, Bayern München zojuist uh, bij Sankt Pauli uh, geëindigd. Uh, de wedstrijd in 8-1 voor Bayern München. Uh, ik zit nu even gauw te kijken wat Bayern Leverkusen die heeft gaan vanavond die vanavond hebben... de reperbaan op ja. denk ik hè? <laughs> nou ja nee, ik denk dat ze <laughs> terugvliegen ik denk dat ze terugvliegen <laughs> uh, Bayern Leverkusen staat nummer twee die hebben 1-1 gespeeld dat betekent dat Bayern nu definitief uh, derde is en ik waarom noem ik dan Leverkusen omdat ze nu drie punten achter staan op Leverkusen die staan tweede dus ze kunnen volgende week zelfs nog uh, tweede worden. Dat zou natuurlijk een unieke prestatie zijn van uh, André Jonker. Derde, uh, dan, uh, ja. het is definitief derde. Het derde. Hannover heeft verloren ja, met uh, tweeën. Maar 1. je weet niet toevallig uh. tegen wie Leverkusen volgende week moet? Uh, nee, want dat is niet interessant. Niet aan mijn hoofd. Bayern ja, tegen Freiburg. schiet men nu in één keer te ja, binnen. Freiburg speelt ook nog om. Oké. Okay. Ja. Dan heeft Stuttgart Bayern dan nog kans volgens mij. Ja. Overigens heeft de kampioen Dortmund uh, met 2-0 verloren van Werder Bremen. Maar dit terzijde. Jullie hebben er ongetwijfeld wakker van gelegen. Uh, de wielrenners mogen van de UCI geen injectienaalden meer gebruiken... zonder een duidelijke medische reden. Zo, hoor ik jullie denken. Ja, nou, ik, ik, op zichzelf uh, vind ik dat je, dat je er alles aan moet doen... om, uh, om doping te voorkomen. Uh, als ik dan weer zo jongen hoor dat hij zelf, zichzelf een infuus heeft gegeven... Uh, met verkeerd bloed, dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? En ik weet niet of dat de weg is. Ik zit er ook niet bovenop. Maar ik kan me voorstellen dat je er alles aan doet om, om dit soort dingen te voorkomen. Helemaal Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, uh, eigenlijk is de eerste gedachte van je mag geen injectienaal meer gebruiken zonder duidelijke medische redenen. Mocht dat dan? Uh, nou eigenlijk al niet, want infusen waren al verboden. Uh, en het is altijd zo geweest dat als er een medische noodzaak is, ja, dan, dan mag natuurlijk alles. Het zal nooit zo zijn dat, uh, dat een renner niet... Uh, gewoon de medische behandeling zou kunnen krijgen die die, uh, die, die nodig heeft. Maar daarna is dus nog één stapje verder. Het is, uh, het is denk ik nog extra zeg maar, de regel aanhalen van uh, uh, neem nou geen spullen mee die je helemaal niet nodig hebt voor uh, normaal gedrag. En ik denk dat het ook iets te maken heeft met cultuurverandering. Uh, renners zijn toch vaak gewend uh, om na de wedstrijd even aan het infuus te gaan, even een spuitje van dit. Zodat uh, het eigenlijk niet nodig is. Je kunt de meeste dingen gewoon oraal geven, gewoon slikken, pilletje. Als het nodig is aan voedingssupplementen en, en dergelijke. Dus waarom melden? Dus de UCI doet eigenlijk iets wat nou eigenlijk al min of meer zo was. Maar toch net nog een stapje verder gaan. Ja, dus het komt er in het kort nu eigenlijk op neer dat als je spullen bij hebt... dan moet je daar uh, iets voor kunnen overdragen van dat heb ik daar en daarvoor nodig. En als je dat niet hebt, ja, kijk, dan ben je in overtreding. Ja, de artsen van, van, van renners hebben natuurlijk altijd spullen bij voor, voor noodgevallen. En daar is ook geen enkel probleem mee. Maar ja, er is toch een traditie dat er wel ontzettend veel spullen worden meegenomen... die, uh, die ook voor iets anders gebruikt kunnen worden. Mm. Uh, oh. Dus ja, hoe minder infuuszakken, hoe minder naalden je bij je hebt... hoe minder problemen er ook kunnen opduiken. Maar, maar hoe controleer je... Sorry, Ton, je mag zo. Hoe controleer je nou of iemand een, uh, een injectienaald heeft gebruikt ergens voor? Hoe kan je dat controleren? Nou, de naald zul je niet zo snel kunnen nagaan. Maar uh, als het bijvoorbeeld om een bloedtransfusie gaat... dan zijn er tegenwoordig toch methoden om dat na te gaan. Uh, bijvoorbeeld door de weekmakers die in zo'n zo zak bloed zitten. En zelf kun je inderdaad absoluut niet terughalen. Maar eh, artsen die, die hun tas bij zich hebben... zullen ook gewoon moeten verklaren wat daar allemaal in zit. En dat wordt tegenwoordig ook gecontroleerd. Ja, Tom? Ik vraag me meneer Ram, ik vraag me toch af... wat is de aanleiding hiervan? Want u zegt het mocht al niet. He, wat is de aanleiding? Dat de UCI dit nu net zegt... heeft het iets met de hele lampre affaire en de Mantova-affaire te maken... die op het moment in Italië speelt? Nou, ik directe acute aanleiding is, al zal het misschien wel meespelen, hoor, dat, dat kan ik niet overzien. Um, het is eigenlijk zo over de hele breedte dat de UCI steeds meer uh, probeert te realiseren dat, dat als sporters bijvoorbeeld iets, iets van voeding na hun uh, wedstrijd nodig hebben, dat ze dat doen zoals eigenlijk alle andere sporters het ook doen, en namelijk door of te eten, of desnoods een voedingssupplement te nemen en niet gelijk de naal te winnen te zetten. Ja. Um, en dat is een, een soort cultuur. En ik denk dat u zich wat dat betreft geleidelijk, maar toch duidelijk, een bepaalde lichting op gaat. Denkt u dat het ook te maken heeft met het feit dat er bij een sporter in het hoofd zit... dat uh, de uh, herstelpreparaten sneller in het bloed worden opgenomen als je het direct in het bloed doet... in plaats van een pilletje uh, via je mond? Dat het ook een, inderdaad een cultuuropslag in het hoofd van de renner zelf is? Ja, Alleen denkt men dat er een enorm verschil is in, in, in snelheid waarmee het lichaam het opneemt. Of je het met een infus doet of, uh, of, of via een tablet. In de praktijk is dat verschil veel minder groot of zelfs vaak helemaal niet aanwezig. Um, dus ook dat zal even wennen zijn misschien. Maar in de praktijk is het effect hetzelfde. Wordt het nu zwaarder, zo'n Giro van Tour, voor uh, de renners? Door deze maatregel bedoel je? Ja, uh, ja, door deze maatregel. Nee, ik zou niet weten wat het verschil zou moeten zijn. Nou ja, omdat ze het nu via het mond moeten nemen en zij de indruk hebben dat het dan minder snel helpt. Ja, nou misschien zal daar nog een stuk uit, uitleg uh, van, van de ploegartsen bij moeten komen, dat dat verschil er in de praktijk helemaal niet is. Hmm. Um, en dat zal het misschien, misschien al wat vraagtekens oproepen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat heel snel uh, zal winnen. Is, maar... is het dopingprobleem, uh, slotvraag dan met jij, Ton, is het dopingprobleem nu opgelost? Nee, nee, nee, nee. Zo, zal het, uh, zo zal het niet zijn. Het zijn allemaal maatregelen die, die optellen en... Het zijn kleine stapjes. Ik denk dat het dopingprobleem absoluut een stuk is teruggedrongen. Maar het is niet weg. En ik heb ook niet de illusie dat, dat dit verbod daar de definitieve stap in is. Goed, uh, ik heb de indruk dat er hier in het forum nog wel wat vragen zijn, toch? Nou, ik heb één vraag. U zegt een uitleg van de arts is misschien nodig, noodzakelijk. Ik zou denken, die is al lang geweest. He, die arts zit al jaren bij zo'n ploeg. Dus die vertelt het wel, vooral als het in het hoofd zit. Uh, ja, en ik mag hopen dat het inderdaad al eerder langsgekomen is, maar dit, dit, dit laatste stapje, want infusen waren dus al verboden, en nu zijn de naalden erbij gekomen. Ik denk toch dat, ja, ik kan me voorstellen dat er daar nog wel wat vragen bij rennersleven die nog een keer beantwoord moeten worden. En het is denk ik vooral van belang dat ze inderdaad uitleggen dat... Als je al iets nodig hebt dat het echt niet via een infuus hoeft, te, dat het ook anders kan, zonder dat het een groot verschil maakt. En of dat bij alle renners is doorgedrongen, ja. dat weet ik. Maar nou, nou, nou van der Velde, ja. Meneer Ramus zegt van, van door de mond kun je dus in beginsel hetzelfde binnenkrijgen dan door een infuus. Ja. Ja, waarom doen we dat dan? Als dat, als er, wat is dan waarom mag het dan niet? Als je dan toch hetzelfde binnen kunt krijgen? Nou, ik althans van oorsprong dat vormen uh, van bloeddoping dus alleen maar via uh, infuusen gedaan kunnen worden. Dat heeft men terug willen dringen. Ook allerlei andere vormen van doping werden op die manier gedaan. Um, en het is gewoon een, een mogelijkheid als het ware om toch doping toe te dienen die men probeert terug te halen. Er is gewoon een mindere, laat ik zeggen, een minder arsenaal. Dat is de gedachte. En nogmaals, ik geloof niet dat alles mee is opgelost, maar het is een onderdeel. Een groot gedeelte van de doping moet nou eenmaal via injectie injectionnalen worden ingebracht. Ja, dus, ja, dus, ja, dus je kunt niet hetzelfde ja. binnennemen. Ja, precies. Maarten ja, komen, komen, maar ja. komen er nu meer illegale praktijken, denkt u? Of niet? Nou, ik, ik denk dat het ook erg nee valt. Het, het feit dat uh, met name infusakken dus al wel te achterhalen zijn. Want die naald, nogmaals, daar gaat het dan niet om, maar het gaat wel om zo'n infusak. Um, dat is denk ik wel een belangrijke stap. Want we hebben gezien dat vanaf het moment dat EPO goed opspoorbaar was, dat er heel duidelijk overgestapt is naar bloeddoping. Um, en ik denk dat die mogelijkheid nu ook aan het afnemen is om daar nog uh, ongestoord gebruik van te maken. Het is overigens wel zo dat, ja, zolang de ploeg als ploeg optreedt en de arts is erbij, dan is het natuurlijk beter te beheersen dan, uh, dan buiten het wedstrijdseizoen Dat blijft wel een feit. Ja. En mag ik nog één vraag ja, Wat is de alsof. eerstvolgende maatregel die u graag zou zien? Oh. <laughs> um. Eentje maar, hè? Ja. ja, eentje maar. Nou ja, nee, dat, dat valt allemaal nog wel mee, hoor. Ik denk dat het nationaal op dit moment eigenlijk al heel erg goed is. Ik denk dat, uh, dat in de meeste sporten, ook in de wielrennerij, uh, nog steeds het heel belangrijk is. Dat ook het begeleidend personeel, uh, de artsen, de coaches, de trainers... Uh, wat dat betreft ook goed op de hoogte zijn van hoe de zaak in elkaar zit. En ook dezelfde mentaliteit hebben als hopelijk de renners ook hebben. Doping hoort er niet bij. Herman van de Dopingautoriteit. Uh, vriendelijk bedankt. Um, zometeen... Uh, gaan we kijken naar omkoping binnen het uh, voetbal. We gaan het hebben over de rokjes van de badmintonsters en van de strenge eisen in de paardensport. So. There's no need to lie dear, it's we both know. a nightmare Upside the left, they're all drugs. I don't care I know you don't believe that Girl, cause I know you By heart, forwards and Backwards across, let's is There Ben Lankle Sol en uh, Little Sister. Dus zeven minuten over half zes. Judoka uh, Edith Bos heeft goud gewonnen bij de Grand Prix van Baku. Azebeth Jansen versloeg in de finale van de klasse tot 70 kilogram. Een Hongaarse Messaros, Linda Bolder, Ronda Brons. Het toernooi in Baku is uh, het eerste toernooi dat meetelt... in het hele kwalificatietraject op weg naar de Olympische Spelen in Londen. Edith Bos werd twee weken geleden nog uh, Europees kampioen. Dat is goed nieuws. Goed, um, ik zei net al, omkoping in het voetbal. De FIFA onderzoekt op dit moment meer dan 300 wedstrijden... waarvan de uitslag mogelijk is uh, beïnvloed door omkoping. Uh, het gaat om duels op uh, drie verschillende continenten. Met name vriendschappelijke interlands- en uh, clubwedstrijden in uh, Europa. De grote vraag is natuurlijk, wat kun je eraan doen? Uh, Tom Boot, Maarten Wijvels, Riemer van der Velden hier aan tafel. Uh, Riemer van der Velden, wat kun je doen tegen omkoping? Ja, we hadden het er net over. Hè? Punt 1, dan is het het illegaal gokken. En dat houdt nog niet in dat je dan ook uh, wedstrijden hebt waar gemanipuleerd wordt. Hè? Dat die, die, die kunnen gewoon op normale wedstrijden gokken, want daar is illegaal gokken. Uh, daar heeft de staatskast niet zoveel behoefte aan, maar het is wel de realiteit. Uh -huh. nou, als je kijkt naar het uh, willens en Wetens beïnvloeden van wedstrijden... Ja, dat, dat gebeurt hier en daar... En, en dat duurt meestal ook niet zo lang. Dan heeft men de dader vaak wel te pakken. Als het nou een Duitse scheidsrechter is of ergens anders. Maar de pogingen worden ondernomen. Ik, ik weet zelf dat wij een keer ergens gespeeld hebben in uh, uh, Slovenië. En toen werd inderdaad, uh, werden we inderdaad gevraagd of we 0-0 wouden spelen. Dan waren we door. Je meent het. Ja, dus... Ja, de, door wie? Uh, ja, hoe gaat het? Uh, nou de, ja. uh, maar wil, ik, en dan wil ik alles weten ook. <laughs> nee, dat mag best, maar er worden wat pogingen ondernomen. Ja, nee, dat uh, dit is flauw. En de, nee, je gooit zelf vrouw, een balletje uh, op. Uh, gewoon. Uh, wat gevraagd of een 0-0 was. Ja, maar spreken. door wie? Nee, dat heeft, heeft denk ik ook geen zin. Dat en was... iemand van buitenaf of iemand van de club waar tegen nee, jullie nee, moesten nee, spelen? Nee, van buitenaf wordt, wordt, wordt er dus gebeld. Of dus die 0 -0 was al bij de tegenstander uh, geweest? Die had het ja, al nee, gevraagd waarschijnlijk. Maar daar is zeer veel duidelijk in geweest. Daar willen we niks mee te maken. Hoe kap je zoiets af? Ik bedoel... Blijf je dan vriendelijk aan het ja, telefoon, de telefoon? Ja, maar daar is ook veel te weinig... Uh, uh, uh, het is niet zo dat je het gevoel hebt dat er van een syndicaat is. Alleen, je hebt het idee dat die, dat die uitslag wel, uh, wel te regelen is. Maar Martin, ja, ja. jij zegt aan de telefoon, maar ik vraag me af of dat via de telefoon gaat. Nou, ik, dacht, dat zijn ja, ik ben er een keer over gebeld. Dat is al uh, lang geleden en dus, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus klaar. Uh, we hebben daar uh, gewoon gevoetbald en verloren trouwens. Dat wou ik net zeggen, wat was ja. de uitslag? Ja, verloren. Het ah, interessante, er was, was van de week een, een, een, een, een, een woordvoerder die. Uh, Zij van dat het komende WK onder 17, waar het Nederlands ja. jeugdteam zich ook voor heeft geplaatst, dat, mm. daar, dat ze daar verwachten dat daar jongens jongetjes benaderd worden om, uh, om wedstrijden te, te regelen. En dat was zo'n zinnetje waarvan je dacht van hé, hey, jongens van 17. Uh, blijkbaar zijn dat dus ook al interessante. Een invloedbare dus leeftijd wellicht. Ah, ja, uh, dat is dus wel iets om even in de gaten te houden de komende periode. ja we hadden, hadden ook altijd die belsinezen, maar daar kun je toch ook niks mee, hè? Als die mensen gaan oh, nee. bellen om de uitslag door te bellen, ja... ja uh, nee, maar precies, maar die zaten naast ons op de tribune. Hè. Ja, die, die, dat die bleek ook dan niks verkeerds, Die zijn die een centje bijverdienen ja. met allerlei... Uh, nou, ik kan me, me nog herinneren, nog even, bij het tennistoernooi in, uh, tennistoernooi in Amersfoort... is er ook tot twee keer toe een man met een laptop van de tribune uh, uh, verwijderd. Want die zat via internet te wedden op de wedstrijden waar hij naar zat te kijken... omdat hij op die wijze, terwijl hij erbij zat, gewoon sneller was dan het wetkantoor. Dus hij voorspelde al ja. wie er gewonnen had... omdat hij het gewoon had gezien... terwijl ze dit bij het wetkantoor <laughs> nog niet wisten. Maar die man die moest ook... Maar dat ja. was dan een voor bij het wetkantoor, ja, vind ik ook. Hè? Dat, dat dan ja. kun je moeilijk uh, die man kwalijk nemen. Meneer Van der dus zijn net die beïnvloeding... maar die duurt niet zo lang, want daar komen ze wel achter. Volgens mij is juist... Dat je er niet achter komt. En het toeval is als je er wel achterkomt. Nee, want maar, hoe weet je dat ze er snel achterkomen? Het gebeurt in het geheim. Maar, maar als het veelvuldig zou gebeuren, ik, ik denk dat het, dat het gebeurt. En, en dat je er ook waakzaam moet zijn. Maar of het veelvuldig gebeurt, daar heb ik grote twijfels over. Ik kan me niet voorstellen... Kijk, ik kan me nog voorstellen dat een bokser één op één uh, wordt omgekocht. Maar een hele elftal omkopen lijkt mij absoluut onmogelijk. He, want, want dan heb je de leiding van iedereen, iedereen moet het ermee eens zijn. Dat lijkt absoluut toch uit. Dat kan ik me niet voorstellen. Als je, je ik... twee verdedigers en een keeper omkoopt... dan ja. ben je toch volgens mij een team al heel ver. Ja. Als je moet verliezen dan... Ja. Maar er wordt wel eens gezegd, in België hebben we toen gehad... Hè, met die hele affaire Liersen en zo. En dan werd er gezegd, Nederland is te Calvinistisch daarvoor. Maar is dat zo? Of? Ja, maar dat is toen ook uitgekomen, daar ja. in België. Dus, dus, ja, en die Duitser, die scheidsrechter, is ook uitgekomen. En, en, en, zo, en, en als dat dan veelvuldig ja. was gebeurd bij zo'n man... dan was zo'n man ook wel om schoon schip te maken. Misschien helemaal leeg gelopen. Maar ja. we zijn nooit de dus sterren, een hele... Grote serie uh, van dit soort dingen aangelopen. Maar ik, ik vind dat je waakzaam moet zijn. En het mag nooit. En dat is geen discussie over mogen. Het mag nooit. Ja, dus, er is een wedstrijd Bahrein-Togo. Maar bij Grijn -Togo. Ja. Uh, Togo, geloof ja. ik, kwam met alleen maar amateurs. Dus die hebben gewoon een. Uh, die werd... hebben geen B-team of een C-team. Die hebben een, een Q-team opgesteld. Uh, uh, er werden vijf goals afgekeurd in die wedstrijd. Vijf goals afgekeurd, ja. ja dan, dan word je wel enigszins verdacht ja. volgens mij als dat gebeurt. Nou, het is in ieder geval toch een probleem. Want de FIFA is er heel erg mee bezig met die omkoping. Ja. Europol, alles is ermee bezig. Dus men ziet het als een heel groot probleem. En jij zegt onder de 17. Ook onder de 19 uh, ja. las ik eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Dus ja maar, En bij maar, jeugd al. Maar, maar als de, de mensen die dus de kost verdienen aan het voetballen... Hè, dus de, bij de FIFA en bij de UEFA, dat steeds roepen... Dan, dan zit je ook je eigen nest een beetje te bevuilen. Want dan zou ik absoluut de onderste steen boven willen hebben. Ja. Ze roepen al heel veel jaren, wordt dat geroepen... ja, we moeten uitkijken, want, want het zou kunnen gebeuren. En het zal ook best wel eens een keer links zijn. En ik vind ook dat je daar ongelooflijk zorgzaam moet zijn. En als het gebeurt, ophangen aan de hoogste boom... bij wijze van spreken ja. die dat doen. Ja. Hè? Wat maar bedoel wat je nu ik... te zeggen dat ze bij de UEFA of bij de FIFA... misschien wel meer weten dan dat ze nu zeggen? Uh, dat weet ik niet, maar dan moet je ook het bewijs een keer leveren. Als je er zo van overtuigd bent dat, dat dit soort dingen... ze suggereren dingen en dan in het verlengde ervan... denken wij dat het wel waar zal zijn en vervolgens gebeurt daar niks mee. Kijk, als je, als je iemand verdacht maakt... moet je ook een keer uh, dat waarmaken dat hij verdacht is. En ik heb dat waarmaken veel te weinig gezien. Ja. En ik vind dat er veel te veel, ook door de deskundigen van FIFA en nu even veel te veel geroepen worden. Maar, maar, Bewijs het dan. Maar u denkt dat de omkoping dus geen probleem is? Ja, wel, het ik, vind het, ik, okay. ik, ik, ik, het kan een probleem worden. Het mag nooit. Maar ik denk in de voetballerij dat, dat het misschien wel minder gebeurt... dan, dan in de solosporten ja, van, van, van iemand die in zijn eentje zegt... Eh, als jij het laat lopen. Eh, ja. Wij waren vroeger... Eh, ik heb al schaatsen gedaan... En, en, en dan hadden we voor de finale vaak al afgesproken wie deze keer een keer ging winnen. Ik was niet de snelste. Dus als ik een paar gulden mee kon krijgen. Ja, dat, dat was vroeger wel zo in het schaatsen. Dat was een beetje. De business pakken. Ja, u valt me meteen tegen, meneer. Nee, dat was... Eigenlijk... Ja, gelijk anders naar u kijken. <laughs> dat was iets gaat zo wild in Friesland. Heel normaal uh, dat je... Korte baan dus. He? Korte baan, ja. dat, dat er wel wat geregeld Overigens werd, staat de FIFA niet uh, alleen, hè? Want ook het IOC, inmiddels ja. uh, ja, Jacques Rogge... heeft volgens mij, uh, wat is het, anderhalf, twee weken geleden ook al geroepen... dat dat toch wel een gevaar is voor de sport. Ja, maar uh, dat, dat zijn we uh, toch allemaal met elkaar eens... dat dat... dat, dat ja, maar ook een aanleiding voor zijn. natuurlijk de, de, de FIFA en de IOC dus, het IOC dus ook. Dus uh, je mag aannemen dat er nu wel iets gaat gebeuren, tenminste minst. Even naar morgen kijken natuurlijk. De bekerfinale Ajax-Twente uh, in de Rotterdamse Kuip. Um, over druk gesproken. FC Twente-trainer Michel Predom. die kent helemaal geen druk. Ja, maar die komt meer van buiten. Van binnen zijn we daar samen. We zijn gewoon, we hebben ook uh, wedstrijd in, uh, op Inter, tegen Inter, uh, tegen Tottenham, uh, in Kazan, in...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 Ja, toch wel. In de club wordt er heel veel over gesproken, maar inderdaad ook in de arena Supporters op straat, je wordt overal aan die derde sterren. Dus die doen overal aan overdenken. En ja, dan wil je toch die supporters ook blij maken, maar ook onszelf natuurlijk. Misschien dan niet zozeer met die derde ster, maar wel met een kampioenschap. En dat is toch heel belangrijk voor ons. Ja, wat is belangrijker Maarten Weivels? De beker of het kampioenschap? Ja, het kampioenschap, want dan ben je verzekerd van de Champions League. Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat is de hoogste prijs. Maar Michel Prudom zegt. Van, nou, in de groep is er niet zoveel druk. Maar het, het, het interessante aspect aan deze twee wedstrijden. Vooral ook de, de wedstrijd volgende week. Is dat de verliezer kan ook zomaar derde worden. En of jij eerste of derde wordt. Nou, dat scheelt nogal zeg. Ja. En ik weet zeker, als FC Twente gaandeweg die wedstrijd ineens op de derde plaats had, Nou, dan is er wel degelijk druk. Want je, je, je kunt geen derde worden als je uit kampioenschap uh, bij ja dat. ja, dat kan. Maar ik bedoel, gevoelsmatig is dat, ja. dat is echt alles of niks. Dus, uh, Wat gaat er gebeuren met een team op het moment dat ze, uh, dat ze in een finale... zoals volgende week riepen van, Riemen van der Velde achter komen te staan? Twente komt met 1 0 achter of IJs komt met 1 0 achter? Wat gebeurt er dan met zo'n team? Maar nou, ik denk dat, dat, dat Twente uh, dit jaar vaak heeft aangetoond dat ze niet in een Waraak op het moment dat ze, dat ze achter staan. Ze hebben heel vaak toch in het laatste kwartier de zaak nog weer rechtgetrokken. En, en daarin verbaast mij hun rust die ze houden. En ik denk dat op dat niveau het beter dat Twente uh, er beter mee om kan gaan dat ze achterkomen dan dat. Ajax achterkomt. Ajax heeft een jonge team... en ik, ik schat Twente ook verdedigend... dus sterk... dat op het moment dat Ajax achterkomt... dat het, dat het moeilijk is. Hier in Veen stonden ze dus ook meteen achter... Uh, het uh, werd heel snel gelijk. Ajax, ja. Wij hebben Ajax dit jaar nog wel een paar keer geholpen... want Twente heeft maar één punt van ons gekregen. Dus dat, dat ja. Twente, wij zijn wel heel vervelend voor Twente geweest. Wat interessant is ook dat als je de ranglijst na de winterstop kijkt... Is Ajax eigenlijk al eerste. staan al vier punten voor op Twente. Dus de 16 wedstrijden sinds de winterstop. Heeft Ajax eigenlijk het meest constant gepresteerd van iedereen. Terwijl het er uh, vaak niet uitzag. En het allemaal uh, moeizame zegens misschien. Maar het, ja. Het, ja, dus ze zijn wel in staat om blijkbaar heel daar constant... Dien, uh, daar dient wel bij opgemerkt te worden dat Twente ongelooflijk belangrijke spelers heeft gemist uh, dit, dit voorjaar. Wat, ja. uh, en de schotzing, oh, de schotzing, de schotzing van de Douglas en dat soort ja. jongens, daar is nogal wat gebeurd. Ja. Maar ik Ajax is en Manuel zo'n... Tonbo, mag ik mag even nee. wat aan jou voorleggen? Ik, ik zei eerder dat Tony Branslott was hier van de week en eh, dat is de analist van de, de tegenstander, analist om maar even zo te zeggen van, uh, van Ajax. Toen vroeg ik aan hem wat is de zwakke ik moet even goed zeggen de zwakke plek van Twente en toen zei hij, de zwakke plek is het feit dat ze sterk zijn. En daarmee doelde hij te zeggen, op het moment dat je als tegenstander kan creëren dat ze denken dat ze goed zijn, kan je ze pakken. Snap je nou wat hij bedoelt? Nou, heel lastig, maar als de zwakke plek is dat ze goed zijn, Thanks. ja, dan hoef je nergens op te letten natuurlijk. En dan hoef je ook geen tactische aanpassingen te maken. Hmm. En... Ja, het is een hele lastige vraag voor mij... omdat ik geen voetbalkenner ben. Dus ik kijk liever naar de voetballers hier, hoor. Ja, wat ze bedoelden te zeggen is een beetje een Mourinho-toneelstukje... want daar ging het gesprek op door... van je moet van tevoren in de aanloop naar zo'n wedstrijd... <coughs> ze het gevoel geven dat ze hartstikke goed zijn. Want dan ja, worden ze maar... misschien wat nonchalant. Nou, nee, toch... de speler als Douglas heeft dat misschien wel een beetje in zich... Hey Douglas die gaat als op het moment dat hij dat denkt van, van hier moet wat gas gegeven worden, dan wil hij wel eens uh, te veel inschrijven. En, en dan ontstaat er hier en daar wel eens een, een, een probleempje achterin. Want Wisch, als die er, dat de rest die er dan overblijft, die andere drie. Ja, die zijn wat, wat minder goed. En als Douglas erbij blijft, dan vind ik ze als verdediging uh, bijzonder sterk. Ja, maar ja. De Bex is wel hun, hun, hun minste... Hun... Ja, en Wisscherhoff heeft ook af en toe een mindere dag. Maar, ja. En daar liggen de kansen dan bijvoorbeeld van Soeimani. Geen onbekende in Herenveen. Ja, uh, is... <laughs> Mickey, ja, ja. Mickey is, uh, is, is dit jaar gelukkig weer wat uh, op zijn niveau terug. Heeft nog niet helemaal het niveau van Heerenveen. maar is toch weer wat. Uh, en dan ben ik blij om, Mickey is een vrolijke vent. En die, uh, die 16 miljoen die Heerenveen nog gekregen heeft, die mag hij dan ook wel een beetje bewaarmaken voor Ajax. En ja. Ja. moet je zeggen dat ik hem beladen goed vind op de Maar jij zei net: gevoel geven. En nu denk ik als coach, ik zou daar niet bezig mee zijn, doodgewoon een ander het gevoel geven. Ik zou zelf trainen en zorgen dat ik zelf goed bent. Want als je een ander gevoel wil geven... en die ander daar niet vatbaar voor is... dan zit je al je energie voor niks uh, erin te steken. Nee, zorg dat je zelf uh, goed bent... en hou je niet bezig met uh, de tegenstander, anders dan tactiek. Hè, waar het over uh, uh, misschien roe is, uitschakelen of weet ik veel wat allemaal. Dat lijkt me wel heel erg belangrijk. Hè? Ja. Uh, gaat uh, uh, Twente het redden, denken jullie? Of wordt het toch Ajax? Ik weet niet welke kant gaat het Maar het is, punt 1 is, is, is denk ik morgen heel belangrijk. Hoe overleef je dat? Hè? Kom je aardig fris uit die wedstrijd vandaan? Wie gewonnen heeft dat misschien ook wat zelfvertrouwen. En uh, ja, de volgende week zal helemaal een andere wedstrijd zijn. Daar ben ik van overtuigd. Geen rode kaart krijgen? Directe rode kaart is Schorsingen? Twee keer ja, geel weer niet? Als ja, je, als, je als je hem direct krijgt. En, en eigenlijk was het vroeger zo dat je een directe rooie dus iemand gaat er door en, je, en je, je houdt hem lichtjes beter je krijgt een rooie dan, dan was dat een twijfelachtig... het moest ernstig vergrijp zijn. Hè. En, en tegenwoordig pakken we die kaarten ook al. Want dan, ernstig vergrijp... Die over, dan, dan was beker, dat was normaal zo... dan kreeg je een schorsing voor de beker... bleef ook op de beker staan... en competitie was competitie. Oh. En als je hem nu in de beker krijgt... heb je het risico dat je geschorst bent voor de, voor de competitie. En ja, dat met, is... di met direct rood alleen. Hè? Ja. De overige uh, kaarten volgens mij niet. Ja, um... Twente staat eigenlijk volgende week... Twente staat voor in Amsterdam, een punt. Ja. Dus hoe langer de wedstrijd 0-0 blijft, ja Ajax zal moeten komen. Ja, hoe meer kansen er voor zijn voor Twente, ah, ja. omdat er nou, meer ruimte komt. Maar, ja. maar je ja. dat, hebt dat net is... over Ajax gezegd dat ze na het winterstop... verreweg ja. het beste hebben gedraaid. Ja, ja, nee, en ik nee bedacht, je, weet het, je weet het niet. Dat nee, ik bedacht maar, eigenlijk... Kijk, het slechtste scenario voor de trainers is... voor één trainer is als hij allebei de wedstrijden verliest. Ja, want dat is een afgang, Dat is zowel voor de boer als voor preudom. Maar als ze allebei een wedstrijd winnen... Dan hebben ze een goed seizoen gedraaid. Preudom zal heel erg tevreden zijn. Bijvoorbeeld als hij de beker wint. Want hun doelstelling was voor Twente ook bij de eerste vijf komen. Dus dat heeft hij sowieso al gehad. Een belachelijk lage doelstelling natuurlijk. En Frank de Boer kan nooit verliezen. Als hij één prijs heeft gewonnen. Bijvoorbeeld de bekerfinale. En tweede geworden is met... Uh, ja maar dan, dan, Hij wordt dan derde. Hè. Ja. Maar een fantastische prestatie gedaan. Dus ze zullen nooit verliezen... Zo, er wordt altijd zo gedraaid... dat het een goede prestatie is van welke teams dan ook. Oké, okay, nog... Ik, uh, nee, nee, nee, nee. Streng. streng. De baas. Drie onderwerpen. Uh, jullie mogen kiezen. Uh, de Nederlandse badmintonbond die gaat een dresscode doen. Want uh, die, uh, dat wil de internationale bond die wil dat de badmintons een rokje gaan dragen. De ruiters moeten zich aan strenge regels houden. Ook wat de kilo's betreft in de aandacht naar de Olympische Spelen. Of Marianne Timmer, die haar loop aan voortzet als uh, trainer. Jullie mogen... Maarten, waar wil jij het even over hebben? De rokjes dan, maar? De rokjes, Riemen van der Velden. Nou, ik, ik vind de rokjes en, en Timmer er ook maar in. Ja. Eh, ton? Nou, dan moet ik wel. De ruiters, maar dat weet ik niet. Maar ik zou wel ja, proberen te, te maken. Die valt al af. Valt we we, dan, dan gaan we het toch eventjes over uh, de rokjes hebben. Uh, ik zei al, de Nederlandse betment die gaat akkoord met een aangepaste dresscode... Voor de vrouwelijke speelsters, hè? dat ik het even duidelijk, duidelijk bij zeg. De internationale bond wil namelijk dat de badmintonsters een rokje gaan dragen... om de sport aantrekkelijker te maken. En dat heeft voor nogal wat protesten gezorgd in China, Indonesië en India. Allereerst, eh, ik weet niet of het jullie ook opvalt... een rokje gaan dragen om de sport aantrekkelijker te maken. Moeten we dat wel willen, Maarten? Nou, we hadden het er net even over. Dat het werd beachvolleybal genoemd. is natuurlijk... De sport die, die, die, die um, uh, ja, symbool kan staan voor een, een sport die is opgekomen. Ook door de nou ja, kleding. Je, ook door de kleding. Ja. Dus het, het, het werkt wel. We hebben in het hockey gezien dat het veranderd is. En in, uh, in wel meer sporten. En alleen het, het punt zal zijn. Juist badminton is zo'n sport die inderdaad ook in landen wordt beoefend. Waar ze ja, toch heel anders tegen, weet, tegen kleding en... en en, en misschien ook geloofsopvattingen aankijken dan in het Westen. Dus, ja, maar dat levert dat, misschien dat... spanning op bij een badmintonwedstrijd als je moet spelen tegen iemand die vanwege de geloofsovertuiging... in een broek aan het spelen is. Ja, nou ja. Riemen ja. van der Velde. Ja, is, ik denk dat het mij niet zoveel uitmaakt waar die andere partijen in speelt. Dus ja, ik moet zeggen dat ik me daar niet zo druk over maak, hoor. Deze, deze badminton move... Uh, Eigenlijk heb ik geen idee, hoor. moet ik eerlijk zeggen. Maakt ja. mij geen hout uit. Nee, maar de wet Tom Bond doet dat niks of niks. Hè? En toen ik na... Als coach zou ik zeggen: het maakt niks uit, win die wedstrijd gewoon. Maar je bent als professionele sporter ook van het publiek afhankelijk. En als het meer publiek geeft, ja, dan moet je erover maar, nadenken. Maar, maar Tom, bij, bij beachvolleybal was het zo. Dan zoeken ze A een mooie laanjuffrouw en die doen ze in een strak pak. En, en, en dat ziet er heel uitdagend ja. uit. Maar bij dit is de bedoeling dat we teruggaan naar rokjes en dat soort dingen. Hè? Dus het is niet gezegd dat, nou, men, dat men in. De, spetteren... de hockeysters het lijkt heel leuk die rokjes die ze aan hebben. Ja, maar ook, ook, ook bij tennis kan het er heel uitdagend ja. uitzien hoor. Dus ja. dat, dat zie ik ja. ook. Maar het vindt het allemaal goed. We moeten er eigenlijk geen woorden meer aan vuil maken. Dat is wel goed zo, dat is eigenlijk de conclusie. Goed, ik uh, dank jullie vriendelijk voor het uh, komen naar uh, Hilversum. Uh, Tom Boot, Maarten Wijvels, Riemen van der Velden. Succes allen. Geniet van het mooie voetbalweekendwekeinde. Uh, en van het uh, uh, mooie voetbalweer ook uh, vooral. Over voetbal gesproken. Even kijken wat er in het buitenland gebeurde. In Duitsland, Leverkusen en HSV. Ik zei het al eerder 1-1. En St. Pauli tegen Bayern München 1-8. Twee keer Robben, drie keer Gomez. Stuttgart tegen Hannover 96 van belang voor Bayern, 2-1. Werder Bremen, Borussia Dortmund, 2-0. En Schalke, 0-4 tegen Mainz, 1-3. Wel een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Dat is dan wel weer het goede nieuws voor Schalke. Frankfurt-Keulen 0-2, Gladbach tegen Freiburg 2-0 en Nuremberg-Hoffenheim 1-2. En Wolfsburg tegen Kaiserslautern ook 1-2. Borussia Dortmund kampioen 72 punten, Leverkusen tweede met 65. En Bayern München nu derde, definitief, met 62 punten. Uh, en uh, de tweede plek is nog altijd binnen bereik. St. Pauli degradeerde door de 1-8 trouwens. Uh, tegen Bayern München. In Engeland... Aston Villa, Wing Athletic 1-1... Bolton Wanderers, Sunderland 1-2... Doelpunt van Boudouw en Zender... Everton, Manchester City 2-1... Newcastle United, Birmingham City 2-1... West Ham United, Blackburn Rovers 1-1... United eerste met 73... Chelsea, morgen spelen ze tegen elkaar... met 70 op de tweede plaats. Arsenal staat op 67... en Manchester City staat op 62... En dan de HTC uh, High Roads ploeg heeft op de eerste dag van het Giro d'Italia... de ploegentijdrit gewonnen. De ploeg van topsprinter Mark Cavendish legde de ruim 19 kilometer in terrein af... in 20 minuten en 59 seconden. Marco Pinotti kwam als eerste over de streep... en mag dus morgen in de roze Leidenstruis starten. Radio RadioShack werd vandaag tweede, Obega Farmalotto derde. De Nederlandse ploeg konden ook tevreden terugkijken op de eerste dag. Rabo werd op 25 seconden zevende en Vakant Soleil op 37 seconden tiende. Dat was het. Zometeen om zeven uur Ronald Boots met opnieuw een lange Lijn. Ik wens je nog een heel fijne avond. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop. Pakweg vijftig jaar later. Yukai. Yukai is een Japans woord wat letterlijk betekent...